Ondernemend Kruibeken. Wens je prettige feestdagen. Ohohoho. Goedenavond, ik ben Ilse, zaakvoerster van de Eeuwige Lente, opgericht in 1995. En van onze online shop Highblom, opgericht in 2020. We were good. we were cold. Kind of dream that can't be so. We were right.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 Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Kruijbeke onderneemd. Ondernemend Kruijbeke. Dat is vandaag met de Ewige Lente en Heiblon. En we hebben daarvoor in onze studio Ilse. Ilse, een zeer goede avond. Goedenavond. Ja, blij dat je ook in deze drukke periode tot hier bent kunnen komen. Ilse, mag ik jou eerst een felicitatie toewerpen? Ik vind, ik vind jou... Etalage en jouw winkel, zeer mooi dit jaar. Ah, oh, dankjewel, dankjewel. We vinden het ook heel belangrijk dat het een visitekaartje is voor heel Kruibeken. Af en toe horen we wel eens van Ilse, hier gaan nog twee auto's tegen elkaar bot, <laughs> ja. omdat we allemaal in etalage willen kijken. Ja, het is echt wel uh, he, heel mooi. <laughs> ja. uh, krijg je daar veel reacties op? Heel veel. Ja. We krijgen heel veel reacties op de etalage. Ja. We doen dat ook elke twee maanden, wordt de etalage helemaal veranderd. Mm -hmm. Maar nu, nu is het toch wel spectaculairder hè, ja, dan anders. Ja, natuurlijk. Met kerst kunnen we werken met heel veel kerstlichtjes. Aan de gevel hangen er vijfduizend en binnenin hangen er 8.000. En die blijven dag en nacht eigenlijk altijd branden, dat het altijd even mooi blijft. De eeuwige lente, dat is bloemen en planten. Er staat ook op de website wat woonaccessoires erbij. Um, voor we daar allemaal aan toe zijn, de eeuwige lente, van waar is die naam ooit gekomen? Uh, ik ben gestart op mijn 24 jaar. Mm -hmm. en, dat is uh, pas geleden. Dat is al <laughs> bijna 30 jaar geleden. Oei, oei, oei. <laughs> uh, en daarvoor werkte ik vijf jaar bij Paul de Jonge, die toen een bloemenzaak had. Mm -hmm. En op school moesten we eigenlijk een fictieve zaak beginnen en dan moesten we een naam zoeken. En ik dacht, bloemen is eigenlijk altijd lente. En mm -hmm. vandaar dat ik de naam de eeuwige lente heb gekozen. Ik hoor dat je dus inderdaad al heel lang bezig bent. Zit je al sinds die tijd uh, hier in, uh, in Basel, Kruijbeke? Ja, vanaf het begin zit ik in de hetzelfde... Kruijbeke 76. In hetzelfde pand? In hetzelfde pand. Misschien wel het een en het ander verbouwd. Ja, dus dat... het pand is al uh, helemaal netjes uh, veranderd. Van binnen, van buiten helemaal veranderd. Het is dus eigenlijk de gevel die nog intact is gebleven. En binnenin hebben we grote veranderingen gedaan. De eeuwige lente, is dat enkel en alleen Ilse? Uh, nee. Dus ik ben de zaakvoerster. En we hebben ondertussen een team van zes mensen. Ola. Dat bij ons uh, kan komen werken. Ja. Uh, we hebben erbij Stefan van Berlo, die drie dagen in de week komt... En Stefan is echt een kunstenaar met de bloemen, is ook tweevoudig Belgisch kampioen. Uh, dan hebben we als flexijopper Paul de Jonge. Ik ben bij hem begonnen, ja. maar hij is terug bij mij begonnen. <laughs> dus onze cirkel is rond. Ja, absoluut. Dan hebben we twee chauffeurs die rondrijden met de bloemen. Dan hebben we Anouk, die uh, elke zaterdag onze administratie komt bijwerken. Een heel team. En dan hebben we er nu nog een dame, Anneke, die elke avond tot de nachtelijke uren onze bloemen komt kuisen, die van de veiling komen. O ja, die moeten nog gekuist worden, die bloemen, ja. dat is juist. De bloemen, die moeten allemaal gekuist worden. Dus van de rozen worden eigenlijk al de doornen afgedaan. Ja. En van al de andere bloemen worden tot eigenlijk tien centimeter om de, bloem, de bladeren verwijderd. Ja, dat is... dan, die komen in bakken binnen. En wij zetten die dan allemaal netjes in vaas. Dat is natuurlijk iets wat wij niet zien als we nee. voorbij jouw gevel rijden. Uh, want bloemen en planten, zoveel jaar bezig, dan kan ik mij voorstellen, Ilse, jij hebt het toch nogal zien veranderen. Ik heb uh, heel veel zien veranderen. En ik ben er eigenlijk al dertig jaar van bewust dat ik eigenlijk een bloemenwinkel wil zijn. Want heel veel van mijn collega's zijn meer interieur- en decoratiewinkels. En ik wil echt heel veel bloemen kunnen verkopen. Ondernemend Kruibeke. Dit is een lied voor de mensen van morgen.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 Nu lijken morgen maar bergen. Vooruitgang vernield wat er gisteren nog stond. Dromen van later, het dansen neer. zo rondkijken en ook naar de, de concurrentie of de conculega's van jou, die, die woonaccessoires, die, die worden er... Ja, op, op gelijk welk moment worden die daarbij gehaald? Ja. Maar dat is iets wat je eigenlijk... Niet... Wij, wij bieden dat zeker ook aan, want we willen we winkel uh, gezellig kunnen maken. Mm -hmm. Wij willen ook altijd een belevingswinkel zijn. Als mensen binnenkomen, dat ze zeggen... Ah, oh, amai. Dat is hier echt een plezante winkel om binnen te komen. Uh, hoekjes, kantjes. Je moet het gezellig maken. Maar bloemen primeert bij mij. Ja. Ja. Oh. ja. Heb jij dan zelf ook een specialiteit? Wat doe jij dan het liefste? Dat is die bloembinderij? De, wat ik zelf heel graag doe, is, heel, is boeketten maken. Mm -hmm. En wij selecteren eigenlijk ook altijd de speciale bloemen. Dus wij, je gaat bij ons zeker niet de bloemen zien staan die in supermarkten zien staan. Mm -hmm. Dus wij onderscheiden ons echt met de keuze van de bloemen die ik maak. Wat is zo wat het opvallendste dat je de laatste jaren hebt? Ik bedoel, welke evolutie heb je als opvallende beschouwd binnen jouw sector? Uh, binnen mijn sector hebben we enorm gevoeld de energiecrisis onder onze kwekers waardoor dat er jammer genoeg een derde van de belgische kwekers is moeten stoppen die de energiekosten niet konden blijven betalen mm -hmm. uh, en ik ben dan zelf ook naar nederland gestapt om daar te beginnen aankopen en wat voor mezelf heel hard veranderd is de laatste jaren is dat ik eigenlijk in corona hebben allemaal eventjes zitten denken mm -hmm. En ik dacht van, hoe ga ik verder tot mijn pensioen, de manier waarop ik bezig ben? En ik dacht, nee, ik wil nog een uitdaging. En nu gaan we het horen. Ja, en uh, mijn dochter studeerde toen handelswetenschappen en die zei, mama, jij moet mee op de boot van online. En ik zei zo, oei, online, ik ken eigenlijk niks van computers en ik ken niks mm -hmm. van marketing. En even een paniek, maar op de Juist het juiste moment hadden wij onze webshop klaar. En dan zijn we eigenlijk in corona, uh, konden wij overal gewoon leveren. Alle rusthuizen hebben we bevoorraad van Conti wortel ja, omdat we een tuurlijk, van de tuurlijk, eerste tuurlijk. Blobisten waren die online op de markt kwamen. Want, want ik denk dat dat eigenlijk vrij recent is. Dat ik heb zelf, ik ben, ben nu even goed aan het nadenken, ik heb zelf ooit al één keer bloemen online gekocht voor iemand die nogal ver woonde. Uh, maar ik kan me voorstellen dat het uh, in tijd van pakjes, uh, iedereen bestelt van alles online, dat bloemen daar nu ook bij horen. Ja. Ik zie het zelf. Ik heb twee dochters van 24 en 25 jaar. Die hebben een hele andere mindset dan mm -hmm. mijn generatie. Die, die werken, komen om zes uur kwart na zes thuis en die zeggen mama, wij kunnen niet meer naar de winkel. Klopt. Dus wij vinden het heel normaal dat we achter onze laptop gaan zitten en dat we op die manier gaan shoppen. En we zien dus eigenlijk ook bij Highblom een heel jong publiek. Highblom, daar gaan we het ook over hebben. Um, is dat een aparte website? Of is ja. dat een website binnen de Ewige Lente? Hoe moet ik dat juist zien? Uh, ik heb bewust gekozen voor twee verschillende namen. Omdat ik de Ewige Lente een bloemenzaak komen mensen ertoe lokaal. En Highblom leveren wij eigenlijk onze bloem over heel Vlaanderen. Oei. Dus iemand die van in Leuven zit te kijken op Google van Bloemen online, staan wij meestal op de tweede plaats. En die kennen de eeuwige lente niet. Nee, natuurlijk En ik niet. dacht van, oh, haibloom, dat klinkt zo heel jong, heel leuk. Hip, ja. Dus dat gaat heel veel mensen aanspreken. En sinds wanneer is die website uh, nu online? Wel, dus 1 december zijn we vier jaar geworden. Mai. Met onze webshop hebben we ook gevierd in het kasteel Wissekerken. Hebben we de spiegelzaal mogen gaan aankleden. Had ik gevraagd om de gemeente, om de mensen toch nog net iets meer te kunnen laten zien. Om mijn verjaardag te vieren. En ik ben er super blij mee. Ja, ik zie het. Hier zit een vieren. Ielsen, een moet ik eerlijk toegeven. I took the supermarket flowers from the the day all tea from the cup. Packed up the photo album Matthew had made Memories of a life that's been loved Took the well soon cars and stuffed animals Pulled the old ginger beer down the sink Dad always told me, don't you cry when you're down But mom, there's a tear every time that I blink In pieces, It's tearing me up, but I know A heart that's broke is a heart that's been loved So I'll sing hallelujah You are an angel in the shape of my mom When I fell down, you'd be there holding me up Spread your wings as you go when God takes you back Say hallelujah, your home. I fluffed the pillows, made the bed, stacked the chairs up, folded your nightgowns neatly in a case. John said he'd drive, then put his hand on my cheek. And Wiped a tear from the side of my face Now hope that I see the world as you did Cause I know a life with love is a life that's been lived So I'll sing hallelujah You were an angel in the shape of my mom When I fell down you'd be there holding me Spread your wings as you go And when God takes you back He'll say, Hallelujah, you're home To see the person I have become. Spread your wings in the God took you back. He said, hallelujah, you're home. Ondernemend Kruibeken. Goedenavond. Nu, ik wil nog wel even verder gaan over die Highblom. Uh, want je zei we leveren over heel Vlaanderen. Krijg je dan effectief ook bestellingen van over heel Vlaanderen? Ja, de boeren. En, en worden die hier in Kruijbeke dan... gebonden en... Ja. ja. Ja, dus dat is eigenlijk ook wat ik wou. Dat elke boeket bij ons vertrekt. Mm -hmm. uh, dus ze worden allemaal bij ons gebonden. En dan de straal van 25 kilometer wordt geleverd door onze eigen chauffeurs. Mm -hmm. En alles daarbuiten komt om vijf uur in de namiddag de b -post halen. Dat zit in mooie eigen dozen... Die stengels hebben een beetje water, zitten in een uh, ja. zakje, een pampertje eigenlijk. Ja, ja, ja. Uh, en in de, vo de volgende dag in de voormiddag zijn al die boeketten geleverd bij de mensen. Dus er gaat geen 24 uur over. En uh, ja, je moet ernaar... online is iets, iets heel mooi, maar ook gevaarlijk. Want het moet wel altijd in orde zijn. Ja. Want een boeketje kan je niet terugsturen als het niet goed is. Nee. Dus dat is ook het, uh, het ding waarom ik drie keer op de veiling van Nederland aankoop. Omdat ik dus eigenlijk wil dat onze bloemen heel vers zijn. Mm het -hmm. uh, is ook een pluspunt voor de eeuwige lente. Omdat we zoveel bloemen online verzetten. Dat de winkel altijd ook heel mooi kan staan. Ja, natuurlijk. Uh, en de, ik koop de bloemen aan om half zes morgens. Die zijn om twee uur bij mij. Dan worden die s avonds gekuist. Ja, het, het... En de volgende dag om vijf uur beginnen wij de boeketten te binden. En mensen mogen tot uh, twaalf uur middags bestellen. Voor de levering. Om de volgende dag geleverd te, te hebben. Zeer mooi. Ik wil morgen zo'n boeketje bij jou bestellen. Geef me eens wat prijzen. Wat kost dat tegenwoordig? Uh, wij hebben eigenlijk uh, vijf groottes in onze boeketten. Dus we hebben small, medium, large, extra large en uh, een luxe boeket. En deze gaan vanaf 39 euro tot 82 euro. Naast de eenmalige boeketten bieden wij ook bloemenabonnementen aan. Ja, dat is ook zoiets dat ik las. Bloemenabonnementen. Ja. Wat dus, houdt dat dan juist in? Een uh, bloemenabonnement houdt eigenlijk in dat mensen wekelijks, tweewekelijks of maandelijks mm -hmm. een boeket kunnen laten leveren um, bij hen thuis. Of ze kiezen een verzendadres, zoals binnenkort nu met de kerst, wordt dat heel veel gegeven als cadeau. Mm -hmm. En dan gaat dat bijvoorbeeld naar een mama en hebben al de kinderen samengelegd voor het perfecte kerstcadeau, dat een en, heel jaar blijft geven. Dat is een, dat is een goed idee. Ja, Dat is dus een mensen een kunnen, dat fantastisch, fantastisch kunnen dat voor drie maanden kopen, ze kunnen dat voor zes maanden kopen, ze kunnen dat voor een jaar kopen. En, en zij kunnen dat ook online gewoon ja. bestellen? Ja. En dan kunnen ze mooi... Iets afdrukken veronderstel ik? Of, ja, dus uh, er wordt een digitale cadeaubon mee opgestuurd. Dus je kan bij ons eigenlijk kiezen door doorlopende abonnementen. En dan mm -hmm. krijg jij telkens de week voor jouw levering een betalingsaanvraag. Dus betaal je niet voor een lange termijn. Dan ah, gaat ja. het gewoon maandelijks van je rekening. Oh. Of je koopt een cadeaubon, bloemenabonnement. Mm -hmm. En dan wordt dat, dat wordt dat altijd gegeven aan iemand anders. Ja. En dan betalen... De mensen dat in één keer en houden wij dat netjes bij wanneer... Maar, maar dat zal dan misschien ook qua prijs dan aantrekkelijker zijn als je die twaalf keer... Ja, of... dan zijn de boeketten telkens twee euro goedkoper. Ja. Als er mensen het met meerdere kopen, is het boeket twee ja, euro. Ja, dat is een heel interessant idee, want ik kan me voorstellen... Ja, wat, wat, geef je, wat geef je nu nog iemand die alles al heeft tegenwoordig? Dat is niet altijd makkelijk, dus dat is... Ja, dat is een zeer goed idee om ja, dat te Een, wat, uh, een maar, blijvend cadeau, een cadeau dat blijft geven. Mensen zijn daar super blij mee. Met andere woorden, die online gebeurtenissen die gaan zeer goed. Die gaan zeer goed. Maar er zit nog marge op, of niet? Obliek? Er zit nog marge op, je kan nog. Ja, ja, ja, dus eigenlijk uh, qua ruimte <laughs> komen we vrij krap te zetten. <laughs> Uh, maar wij kunnen nog wel uh, meer boeketten aan, en ik ben me er ook bewust van dat ik, dat gaat ook echt nog wel groeien, mm -hmm. um, dat wij misschien op termijn ja, ergens anders een uh, ruimte moeten bijnemen waar de bloemen kunnen staan en de boeketten kunnen gebonden worden. Ja. Ondernemend kruidbeken.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 careful hand He wiped out the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 meestal aan het voorjaar en aan de zomer maar ik kan me blijkbaar als ik zo naar jou kijk, niet van de indruk ontdoen dat bloemen eigenlijk een heel jaar door is tegenwoordig ja. zijn er nog pieken en dalen of maakt het uh, niet zoveel meer uit als cadeau worden bloemen eigenlijk nog heel veel gegeven mm -hmm. omdat dat eigenlijk een neutraal cadeau is en sommige cadeautjes moeten ook vergankelijk zijn je krijgt niet altijd graag iets dat in je interieur moet blijven staan. Nee. Je geeft een dankjewel, of je geeft een verjaardag, of je geeft ja, iemand die voor jou iets gedaan heeft, of een bloemetje om iemand een hartje onder de reep te steken. Dan vinden mensen het eigenlijk leuk. van oh, Ik heb daar tien dagen plezier van. En dan gaat dat vergankelijk. Maar dat doet zoveel deugd bij de mensen. Bloemen zijn eigenlijk emotie. En planten... Heb je inderdaad meer in het voorjaar en in de zomer? Um, in de zomer hebben wij ook een buitenwinkel, mm -hmm. dus dan kan je bij ons de oprit opkomen en dan staat er onder een glazen overkapping eigenlijk ook heel veel buitenplanten. Waar mensen voor terecht kunnen, maar daar heb ik zelf ook een beetje de keuze in moeten maken. Ja, dat met een tijd niet langer is dan 24 uur op een dag. Tuurlijk. Dus dat is niet meer mijn specialiteit. Nee. nee. We gaan het nog even over bloemen hebben. Ik kreeg een vraag toen ik zei van ja, ik heb een gesprek met Ilse van de Ewige Lente. Wel, vroeger met iemand, dan moet je eens vragen aan Ilse wat nu de beste manier is om je bloemen in huis zo lang mogelijk te kunnen houden. Want de ene zegt dit, de andere zegt dat. Ik hoor van alles, maar misschien dat we toch eens... Aan jou kunnen vragen, want je hebt daar niet altijd de tijd voor als je in de winkel staat ja. om daar een, een goede uitleg over te geven. Vandaag heb je wel even de tijd. Hoe kunnen wij onze mooie boeketten die we bij jou kopen zo lang mogelijk bewaren? Onze sterkte is eigenlijk ook dat elk boeket dat via Highblom wordt aangekocht, hangt ook altijd een verzorgingskaartje. Mm -hmm. dus mensen krijgen onze tips en tricks altijd mee. Wat staat daarop? Gebruik altijd een propere vaas. Dus de vaas moet al proper zijn. Dan doe je daar koud water in. En je krijgt bij ons twee voedselzakjes mee. Eentje doe je onmiddellijk in het water. Na vijf dagen doe je dat water eruit. Doe je het nieuwe zakje voedsel erin. En haal je de bloem die toch al een beetje zou verwelken ervan tussen. Want die gaat de andere bloemen ook sneller doen. Verwelken. Zet de bloemen... Niet in direct zonlicht. Zet de bloemen nooit bij een fruitschaal, want fruit goeie, laat goeie, ook ja. een bloem sneller verwelken. En zet ze niet in de tocht. Dat zijn de gouden regels om je bloemen lang te houden. En als tussen de twee de vaas leegmaken, proper water, ook een klein stukje van je stengel snijden, een twee centimeter. Het is op dit moment niet het seizoen van de tulpen. Maar dat is zo een artikel die je in elke supermarkt dan vindt aan spotprijzen soms. Waarom kunnen die mensen dat aan zo'n goedkope prijzen geven? Ik begrijp dat soms niet. Dat gaat over 3 euro voor een bosje tulpen. Ja, wat dat, hoe dat ze de dag nadien eruit zien is misschien iets helemaal anders, maar die prijzen lijken mij zo raar. Ja. Eigenlijk, uh, je noemt je een bloem op, die wij eigenlijk heel weinig verkopen, inderdaad, omdat ze overal te koop staat aan mm -hmm. spotprijzen. En we vinden dat zeer jammer voor de kwekers, die daar toch ook heel veel energie in steken. En al die supermarkten en al die tankstations, die zitten zo te onderhandelen. Van, wij moeten dat aan die prijs hebben, want anders moet je het niet leveren. Ja, Waardoor dat die mensen hun kwaliteit ook niet meer kunnen blijven garanderen dus die gaan veel sneller geplukt worden die gaan in koelwagens en staan die drie dagen in een koelwagen ja. dat maakt voor een supermarkt niet uit want hangt die er verwerkt, ze komen die toch terughalen dus eigenlijk de overstok dat niet verkocht is is dan nog eens voor de mensen die het naar de supermarkt te brengen dat is voor ons een echte ja. uh, boosdoener noem ik dat niet want wij Verkopen totaal andere kwaliteit bloemen. Ze altijd mensen die kwaliteit willen gaan aan een bloemenwinkel. Ja. Maar je ziet ze inderdaad in elke supermarkt die ze staan. En dat hebben we ook met de chrysanten met allerheiligen. Ja. De gamma, uh, overal, elke doet het zelf, verkoopt chrysanten. Klopt. Goedkoper dan wij ze kunnen inkopen. Yes, die zak die blijft eraan, wordt die blaren geel, maakt niet uit. Staan die daar droog? Maakt niet nee, uit. Wij nee. steken er tijd in, we halen de plastic eraf, wij verzorgen de planten en die kweker, die de mensen krijgt er eigenlijk niks voor. Ja, en dat is, en dat is dan jammer natuurlijk, ja. hè, want uh, het gaat over een mooi product en ik zie, de, ik zie de liefde voor de bloemen zie ik zo van je afstralen. En als je ja. dat dan ziet, dat is een beetje, een, ja. beetje, een, beetje, een beetje jammer. Nu, je hebt het al uh, aangehaald, daarnet, de grote... Doe het zelfzaken, maar ook de grote tuincentra, die de afgelopen twintig jaar er toch wel nog groter zijn geworden. Heel veel. Hoe kijk je daarnaar? Is dat iets waar je perfect naast kan leven? Zijn dat twee verschillen? Ja. Ja. Een tuincentrum en een uh, bloemen speciaalzaak het zijn twee totaal andere uh, gegevens. Uh, ik heb het daarnet gezegd, wij specialiseren ons echt in de. Niet dagdagelijkse bloemen. dus specialletjes, waar mensen echt voor naar ons komen. <laughs> en een tuincentrum is eigenlijk meer ook veel planten. Ja, en wordt minder mooi verwerkt. Ja, tuurlijk. Mensen gaan er maar meer naartoe voor massa. Voor een aantal uh, geraniums. Voor een aantal planten voor op terras. En de boeketten die er staan zijn eigenlijk ook niet uh, zoals wij ze maken. Ik zie dat niet als concurrent. Nee. Radio Barbie, Barbie. Omdat je liedjes alleen maar kunt horen. Van liefde die voorbij is en verloren, en nooit van een liefde die een leven lang blijft, zoals bij ons. En ook omdat je zoveel duizend van ons bent, opnieuw hebt opgemaakt en de klok gelijk gezet, omdat ik alle uren in moet halen. Dat ik jou niet gekend heb allemaal Dat ik jou had kunnen zien en toch niet zag Omdat ik je niet missen kan geen dag Daarom breng ik bloemen voor je mee Zoals ik dat al zoveel jaren deed En nou wilde ik wel dat ik alle boeketten Die ik ooit voor je meebracht vandaag nog bezat. Dan zou ik een tuin om je heen kunnen zetten die zeggen zou Hoeveel ik van je hou Omdat je altijd zingt en mens wat zing je toch En als ik roep hou op dan zing je stiekem toch Omdat je een tuin hebt gemaakt van ons kozijn En iets ontzettends van ons kerstkonijn en ook omdat je mij na een vergadering Nog altijd even blij en opgewekt ontving, Omdat je dan was het gezellig zegt Terwijl je ziet hij staat nog nauwelijks recht Omdat je aan elke verjaardag denkt En zo charmant van mijn geld cadeautjes schenkt Omdat je blauwe pakje het zo goed doet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 Hoeveel ik van je houd. Omdat je altijd anders lijkt en ook omdat je eruit ziet of je zeven kasten kleren had. Omdat je altijd ziet wat een ander draagt en daarom ook om kasten kleren vraagt. Omdat je bij ons thuis mij altijd kritiseert, maar bij een ander steeds mijn fouten camoufleert omdat je stoft met dat vlodderige waar 365 maal per jaar. Omdat je mijn lopende agenda bent. En ook mijn fietsende privéverkeersagent. Omdat je mijn rijbewijs hebt weggegooid. Omdat je mooier en liever bent dan ooit.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 He, dat dat klinkt, klinkt wat beter. Daar begin je toch ook niet op 1, 2, 3 mee om een boeketje zomaar in elkaar te, te steken. Dat is niet voor iedereen weggelegd, denk ik. Dat is, uh, een van de moeilijkste dingen is een mooi boeket maken. Ik heb 25 jaar lang ook uh, lessen gegeven, workshops gegeven. Het moeilijkste ding was altijd het boeket maken. Mm -hmm. De jobstudenten die wij krijgen, de stagiairs die we krijgen. Die stukken eigenlijk altijd het langs met het boeket maken. Dus het moet eigenlijk altijd mooi, korrigeschoven kunnen zitten. Mm -hmm. Dus de stengels mogen elkaar niet kruisen. Uh, dus je hebt één stengel in je hand, de andere gaat er rechts achter steeds. Ah, ja, en sommigen sorry. kunnen dat dan eigenlijk niet meer blijven vasthouden, Je krijgt een kramp in een duim. <laughs> uh, maar ik vind dat heel goed dat dat niet zo gemakkelijk is. Okay. Dan blijf jij ook een beetje aanbacht. Want het ja. is een kunst op zich eigenlijk wel een beetje. Hè? Ja. Uh, hier zijn wel wat bekende bloembinders in de regio, denk ik. Uh, het is natuurlijk jammer dat zo'n boeketje maken, dat is vrij vergankelijk natuurlijk. Uh, zijn er soms geen zaken waar dat je eens kunt tentoonstellen van wat je kunt? Ik kan me voorstellen dat je dat ook graag een keer toont, van wat je allemaal kunt. Want I niet, ieder boek, niet ieder boeket is hetzelfde. Dus de mensen hebben allemaal de kans gekregen het weekend van uh, 22, 23 en 24 november. Daar hebben we heel veel van mm. ons kunnen laten zien in het ja. kasteel Westerkerken. Is dat en... iets wat je in de toekomst ook nog verder gaat plannen? Of ieder jaar gaat Ik ga plannen? dat met de gemeente verder bespreken, maar dan moet ik natuurlijk horen bij Beveren. Dus dat ja. hangt er een beetje is... vanaf ja, hoe dat dan de regels over het kasteel gaan zijn. Um... Maar wij zijn eigenlijk ook nog altijd een bloemenwinkel waar mensen kunnen komen, waar altijd bloemstukken ook staan. Ja. Want dat zie ik bij mijn collega's eigenlijk ook heel weinig. Ja, dat is een, dat is een heel goede opmerking, want uh, ja, ik kom in een winkel binnen, ik zie daar wat bloemen, ik moet een boeketje hebben. Maar ja, weet ik veel wat erin moet zitten. Jullie hebben altijd wel wat boeketjes ja. klaarstaan. Ja. We hebben altijd uh, redelijk wat klaarstaan. In het weekend zeker vinden mensen dat heel gemakkelijk. Um, we merken dat ook als mannen om een bloemenwinkel komen. En er zijn heel veel mannen die om bloemen komen. Want ja, ik het is altijd een raar gegeven dat mensen zeggen... Ja, een bloemenke is een bloemenke gaan halen. Dat heeft altijd voor de verkeerde insteek. Maar nee, mannen zien ook oprecht graag bloemen. En daar ben ik heel blij mee. Mijn de zaterdag heb ik 60% mannen. Ik kan me dat voorstellen. Ja. Absoluut, absoluut. En eigenlijk, heel veel mannen zien dat ook als een uh, interieurstuk. Mm -hmm. Maar zowel de mannen als de vrouwen weten eigenlijk niet wat een bloem tegenwoordig kost. En dan zeggen die, ja, Ilse, Stefan, Paul en ook, vanaf wanneer hebben wij een mooi boeketje? Mm -hmm. En dan zeggen wij 40 euro. Ja, ik uh, was aan die prijs 39 had 40 ja. euro aan het denken. Dat is... Uh, dan tegen... heb je een mooi boeket. Eentje waar je mee kunt thuiskolen. Ja, eentje waar je mee kunt thuiskolen. Mooi ingepakt. Zakjes voedsel eraan. Ja, het kaartje eraan, hoe dat je ze moet, moet verzorgen. Dat is ja. een heel belangrijke, maar ja, voor sommige mensen, voor mezelf. En wat hier ook heel belangrijk is, we hebben een eigen mascotte en dat is ons gelukspopje. Ah ja. Klopt. En dat gelukspopje hangt ook overal aan. En als we het er niet aan hangen, Ik weet hebben. het, ik weet het. Want Mensen ik, zeggen het toch ik, he? ik ben al regelmatig bij jou langs geweest ja. en dan hangt er inderdaad altijd zo'n uh, uh. gelukspopje aan. Dat klopt, dat, <laughs> ja. Ja, dat, klopt. dat, is, dat is een mooie. Nu, uh, nog even over uh, de bloemen en planten, de eeuwige lente. Waar zou je graag binnen nu en een paar jaar willen staan met de zaak? Ik heb nog heel veel ambitie. Ah, wel, het is erom dat ik, ik het Ik ben ja? 53 jaar en uh, ik ben zeker geen persoon die al zit te tellen van. Oh ja, nog zoveel jaar en ik ga ermee stoppen. Ik wil eigenlijk met Highblom nog verder groeien. Mm -hmm. um, ja, Dat echt een gevestigde waarde kan zijn. En als ik dan ooit toch stop, dat iemand dat kan verder zetten. Um, maar ik wil die basis heel goed hebben, die in een webshop moet top zijn. Um, administratief moet alles vlotjes lopen. Ja. Dat is eigenlijk, ik wil dat in schoonheid ooit kunnen beëindigen. En de eeuwige lente is mijn babytje, ja. dus daar stop ik ook niet mee. Maar dat geef ik eigenlijk vaak in handen van Paul en Stefan, die zich ontfermen over de winkel. Bij Highblom zit het gelukspoppetje er ook bij? Bij Highblom zit niet het gelukspoppetje ah. bij. Af en toe gaat het gelukspopje mee, maar er zit meestal wel iets anders bij. Dus okay. we zorgen altijd voor een kleine attentie. Ja, ik ga... Dus nu uh, hangen er kerstkaartjes aan, uh, er zijn het... al pranietjes aangehangen. Mm, mooi. Dus er komt wat kruidjes vindt, Ilse, er al aangehangen. Als je het goed vindt, ga ik mijn volgende bestelling ga ik eens via Highblom doen. In plaats van naar de winkel te komen. Heel leuk om te horen. Ja, want ik, ik hoop eens... dat mensen zoveel mogelijk onze webshop ontdekken. Ik, ja, ik ga dat echt eens een keertje doen. Uh, niet dat ik niet naar de winkel kan komen, maar ik wil het eens ervaren hoe, uh, ja. hoe het uh, met Highblom is. En misschien geef ik het dan wel uh, aan iemand. Of, uh, we, zien, ja. we zien wel hoe dat we het uh, verder gaan doen. We zijn langzaam naar het einde aan het komen van uh, dit programma. Maar ik heb toch nog wel uh, een paar kleine vragen. While blue skies and hillsides feel so far away, and I wrote in my notebook that I've seen better days than the ones I slept. I can't bear the weight. The rain won't stop pouring out my window pane. And I haven't left my bedroom in 76 days. I wish something would change. Cause I'm losing so i brought it up in a desperate prayer lord why are you keeping me here then he said to me child i'm planting seeds i'm a good god and i have a good plan so trust that Flowers grow in the valley So whatever the reason I'm barely getting by I'll trust it's a season knowing that you're by my side Every step of the way And I'll be okay Cause I brought it up in a desperate prayer child i'm planting seeds i'm a good gardener. and i have a good plan so trust that i'm holding a watering can and someday down below I'll see a valley of flowers that needed time to grow and I'll thank you for the rain the hurt and days of pain and I'll bring it up in a grateful prayer thank you Jesus for keeping me there you know just what I. planted seeds, cause you're a good God with a real good plan, and you hold my world in a watering can, so I can have peace, cause why? Ik had van iemand de opmerking gekregen, ja, bloemisten die hebben het meeste te doen bij Valentijn en Moederdag. Dat klopt, veronderstel ik, hè? Um, je hebt de pieken nog van inderdaad de feestdagen. Mm -hmm. Maar het mag rustig zijn, zichtbaar in onze winkel. Ja. Maar achter de schermen loopt eigenlijk alles door van rouwwerk, ja, dat bruidswerk. Heb je, dat heb je ook nog, ja. Uh, dus eigenlijk heb je altijd heel... We hebben heel veel werk achter de schermen, maar dat mensen niet zien. Ja, tuurlijk dat. Tuurlijk dat. Dus er zijn altijd kindjes die geboren worden, er zijn altijd mensen die sterven. Mensen die trouwen. Mensen die trouwen. Uh, ja, mensen die een feest geven, babyborrels, heel veel. Dus eigenlijk zijn er heel veel gelegenheden waar bloemen worden... Gebruikt, genomen. Ja. Ik zie, uh, Ilse, dat je op maandag en dinsdag gesloten bent. Ik zeg niet dat je dan niet aan het werk bent. Ik kan <laughs> mij voorstellen dat dat dan wel het geval is. Maar ik stel me dan de vraag, soms komt er toch wel eens voor dat er zo'n feestdag op een maandag of een dinsdag valt. Doe je dan speciaal open? Ja. Toch wel? Ja. Ja, ik vroeg me dat af. Ja. Dus wij gaan eigenlijk altijd mee niet met, met de, de feestdagen. Doen we altijd open. Dus soms gebeurt het zoals nu het geval zal zijn ja. met kerst en nieuwjaar, werken wij drie weken door. Ja. En op zondag zijn jullie open? Open. Op de hele dag toch niet? Van negen tot één zijn we altijd open op zondag. Dus eigenlijk werken wij bijna non-stop. Als ik nu... Want dat is ook een vraag die ik aan iedereen stel. Als ik nu naar jouw klantenbestand zou kijken van de eeuwige lente... Laat ons daarmee beginnen. Wie zijn dat dan? Is dat iedereen wat? Um, dat is niet iedereen, omdat ik er mij wel bewust van ben dat wij een beetje mikken op een bepaalde niche. Mm -hmm. um, omdat ik mij daar ook wil in onderscheiden van, kijk, wij kopen bloemen aan, wij zelf aan, aan 2 euro bijvoorbeeld, ja, dan kunnen we die niet verkopen aan 2 euro? Nee. Maar als die bloem in jouw boeket zit, dan maakt dat boeket al direct speciaal. Dus we zeggen altijd, we zijn een bloemenspeciaalzaak. En daardoor trekken we eigenlijk mensen van het hele Waasland aan. Ja. Ze komen van Kildrecht, ze komen van Tilrode, ze komen van Beveren. Ze komen, ja, ze komen zo wat van overal uit. Ze komen van overal. Ja, tuurlijk. Uh, als, we, als we de eeuwige lente zouden moeten verkopen op een of andere beurs, we willen... De eeuwige lente promoten. Hoe zou, jij dat dan, hoe zou jij je zaak aan de man willen brengen dan? Wat zijn jullie troeven? Uh, wat zijn onze troeven? Onze troeven zijn dat we echt met uh, vakmensen werken. Ja. Dus Mensen die echt elke techniek van het bloemschikken hebben geleerd. Uh, mensen die gaan zijn met interieur, mode, de laatste trends. Volgen wij heel hard op. We blijven eigenlijk ook onszelf uh, bijscholen. Ja. We gaan naar de trends kijken. Wij contacteren bloemenbureaus uh, Die zeggen van dat gaat eraan komen. Dus die kleur gaat er die zijn, volgen wij. Dus we blijven wel heel hard geïnspireerd zelf door alles wat rondom ons wordt aangeboden. En dat we denken van ah ja, nu moeten we mee een bal op. Ah ja, nu moeten we meedienen een bal op. Want ja. ik vind het zelf altijd heel bijzonder van wie creëert een trend en wij volgen dat. Ja. En het gebeurt. Ik, ik probeer het een beetje samen te vatten dat Highblom en de Evige Lente eigenlijk gebaseerd zijn op vakmanschap. Dat ze proberen zich te distancieren door met exclusieve bloemen te werken. En zeer vers. Ja. En dat dat de belangrijkste troeven is toch wel van jullie zijn. Ja. Ik denk dat dat mooi samengevat is, hoe dat jij een beetje jouw zaak ziet en hoe dat wij ze nu ook gaan zien. Ik hoop, ik hoop echt waar, dat de luisteraars zeer goed geluisterd hebben is naar High Blom gaan kijken om eens een boeketje te bestellen. Daar staan ook de mooie voorbeeldjes op, denk ik. Hè? Er staan er altijd in de dertig op. Ja. Het en wij veranderen, is... om de zes weken veranderen wij altijd de laatste vier boeketten. Ah ja, zo, zo. Dus maar het is, nooit, het is nooit exact hetzelfde natuurlijk. Nee. nee. He, het is een kunst. Ze zijn vorige week geschut. Ja. Die dat worden is... allemaal professioneel op de ja. website te komen. Maar je kunt niet inderdaad dat boeket dertig nee. keer helemaal hetzelfde nee. maken. Nee, niet. Nee. niet. Maar dat verwachten mensen ook niet. Daar ben ik, daar ben ik zeer van overtuigd. Ja. Ilse. We zijn bijna aan het einde van dit programma. Ja, het gaat razendsnel als je je amuseert en over bloemen en planten kunt spreken. Maar, zoals bij iedere onderneming, ga ik u zo dadelijk 10 dilemma's voorleggen. Ondernemend Kruibeken. Een Kruibeekse ondernemer op de praatstoel. Bij ons nog altijd Ilse van Haieblom, dat mag ik zeker niet vergeten zeggen, en de evige lente. En Ilse, wij hebben tien dilemma's voor jou. Net zoals alle andere ondernemers die voor mij zitten, wordt er dan heel angstig naar mij gekeken. Maar je hoeft je geen zorgen te maken. We geven je twee mogelijkheden en kies er eentje uit. Of als het echt niet kan, dan geef je maar een draai aan. We gaan beginnen. Waar kies je zelf voor? Is dat een goed glas wijn of een glaasje bier? Een glas uh, wijn. Witte of rosé of maakt het niet Eigenlijk uit? Eigenlijk moet ik toegeven dat ik geen alcohol drink. Oké. Okay, <laughs> ik maar... heb mijn eerste fles wijn nog niet opgedronken. Oké, okay, fantastisch. <laughs> Houden zo. Tweede dilemma is, jouw vakantie... Als je vakantie... Heb je tijd voor vakantie trouwens? Uh, weinig. Weinig, oké. Okay. Maar mocht je vakantie hebben... Is dat dan een avontuurlijke vakantie of een relaxte vakantie? Een avontuurlijke. Toch avontuurlijk. Ja. Ik rij liefst met een personenwagen of een SUV. Met een personenwagen. En dan iets lekker qua eten. Geef je mij maar een goede stoofvleesfriet of ik ga liever culinair dineren? Ik ga liever culinair dineren. En mocht ik tijd hebben... Dan kies ik qua sport het liefste voor een individuele sport of een groepssport. Een individuele? Doe je aan sport? Nee. Te Het enige wat ik probeer te doen, is elke maandag en elke dinsdag een uur de polder in te trekken om te gaan wandelen. En ideeën op te doen waarschijnlijk. Hoor. En ideeën op te doen nee, en, nou, en ergens tot brings, rust dan, te komen. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Wie weet komen we elkaar daar nog tegen, Ilse. Uh, de volgende, volgende vraag is echt wel... Ja, ik heb ze aan iedereen gesteld, dus ik moet ze ook aan jou stellen, maar ik ken het antwoord al. In huis geniet ik het meeste van kamerplanten of bloemen? Van bloemen. Dat antwoord had ik ook verwacht. Mocht ik een huisdier hebben, dan kies ik voor een hond of een kat. Een hond. Heb je een hond? Gehad. Gehad. Gehad. Achtste vraag, achtste dilemma. Ik voel me het beste in casual chique kledij of gewoon casual, casual... Casual chic. En in het huishouden draag ik mijn steentje bij of is mijn steentje ver te zoeken? Ik draag mijn steentje bij. Ik had het ook niet anders verwacht, <laughs> Ilse. Ten slotte, onze laatste vraag. Mijn muziekkeuze is meestal te vinden bij die van vroeger of die van nu? Die van Vroor. Ilse, mag ik jou van harte danken voor dit heel fijne gesprek en veel succes wensen met de Evige Lente en Haai Blom. Dank je wel. I want some red roses for a blue lady, Mr. Flores. Take my order, please We had a silly quarrel The other day I hope these pretty flowers Take the blues away I want some red roses <laughs> Send them to the sweetest gal in town, and if they do the trick, I'll hurry back and pick your best white orchids for her wedding gown. Silly quarrel The other day I hope these pretty flowers Chase the blues away I want some red roses For a blue lady Send them to the sweetest gal in town If they do the trick, I'll hurry back to pick your best white orchids for her wedding gown. Your best white orchids for. her.